Ja, Peter van der Velde. Piet Pirat komt er binnenkort heel binnenkort aan in de paasvakantie in Antwerpen. We zijn in Nederland aan het reizen. We zijn al een kleine drie weken bezig. En Vlaanderen komt daar zo'n beetje tussen. En we reizen tot 21 juni. Dat is de laatste in Breda. Kan je al een tipje van de sluier lichten over wat gaat uh, dit avontuur gaan van Piet Piraat? Dit avontuur gaat... Ja, ik mag niet veel zeggen natuurlijk, maar er komt een papegaai in voor. En die je kan praten uiteraard. En dat leidt tot uh, grappige situaties. En die heeft een geheim. Het geheim van Lorre. Wat gebeurt er nog? Wij hebben die papegaai nodig, want die leidt ons tot een hele grote indianenschat. Het is een wervelende show van drie plussers. Hè, dus uh, voor kinderen van drie en ouder. Die zeer actief moeten meedoen. Er wordt ook in de zaal gespeeld... Dat is ook de eerste keer dat we dingen gaan doen in de zaal met het publiek. Het is zeer interactief met de mensen. En hij duurt een uur en een kwart zonder pauze. En hij vliegt als een trein door, de, door, door het verhaal heen. Ja. Dat is natuurlijk waarschijnlijk een zware overgang, want je komt uit Daans en dan moet je Piet Piraat terugspelen. Was dat een klik dat je moest uh, als acteur doen? Dat duurde één seconde. <lacht> nee. nee uh, Piet Piraat bestaat nu al zeven jaar. Of ja, denk het. Zeven jaar doe ik het nu al. Dus dat figuur ligt. Dat is van u. Ik bedoel, je moet daar niet meer om zitten denken van hoe doet hij en hoe wandelt hij en hoe spreekt hij. Dus dat is heel handig, dat is tekst leren en de scène op. En de liedjes kent ook en af en toe zijn er nu een paar nieuwe. Dus we zingen ook een paar nieuwe liedjes. Ja, dans is natuurlijk een buiten categorie. Ik bedoel daarmee, dat zijn musicals die we niet ieder jaar kunnen opvoeren in ons landje. Wat voor mij belangrijk is, dat is dat ik uh, niet alleen Piet Piraat heb, maar dat ik ook andere dingen kan doen en mag doen van Studio 100 aan mijn werkgever. Dat houdt het fris, dat houdt Piet Piraat plezant. In juni, 21 juni, stoppen wij met een tour in Breda. Dan doe ik nog in de zomer een paar optredens met de Studio 100 TV Band. De vroegere Radio Ben Ben Band. Als Piet Piraat solo dan. En dan is het en half jaar rustig rond Piet Piraat. Nog een paar televisieopdrachten voor Piet Piraat. En dan, dan zijn we terug januari wanneer we een nieuwe show gaan doen. Dus, en daartussen doe ik wat musical en misschien wat tv werk. Ik zal wel zien. Wij natuurlijk op de musicalsterren die in september eraan zitten te komen. Zal Daans genomineerd worden? En wellicht u ook? Dat weet je natuurlijk nooit, maar er zijn 225.000 mensen, dacht ik, naar Daans komen kijken. Ik denk, om eerlijk te zijn, dat Daans wel met de grote prijzen gaat lopen. Publieksprijs denk ik. Ik denk wel dat we de meeste prijzen gaan binnenhalen, omdat dat, die, die musical heeft eigenlijk alle andere musicals van het schap geveegd. Hoe spijtig dat het ook is, want een Evita, dat in Nederland zeer goed loopt, die heeft in Vlaanderen geen volk getrokken. En is dat nu door Daans? Ik weet dat niet. Misschien ook door de crisis, maar dat zijn uh, grote namen. Evita en zo. dat zijn musicals die in het buitenland, Duitsland en vooral ook Nederland, één, twee jaar lopen. En bij ons heeft dat niet gelopen omdat het misschien danser was, ik weet het niet, hoe spijtig, maar ja, gaan wij de prijzen binnenhalen? ik hoop het, hè. Je maakt geen musical om prijzen te winnen. Je maakt een musical om, om de mensen te ontroeren of te doen lachen of uh, een verhaal te brengen. En zo is dat met televisie ook. Wie, wie, wie gaat er vandaag winnen? Het zijn allemaal mensen die, hun, die zich inzetten in dit segment van televisie. Dus iedereen heeft eigenlijk recht op een prijs, uh, maar dat mag het uitgangspunt niet zijn. Maar toch, heel veel succes in september. Dank u wel. Dank u.